12 uur. Dit is Radio 1 met Kiel en het Plag. Goedemiddag, in lunch bespreken we straks het akkervietje rond het SBS-programma Welkom bij de Camara's van Reinoud Oerlemans. En we hebben een vooruitblik op de nieuwe tv-programmering. Eerst het nos journaal door Medus. Goedemiddag, mogelijk tweede stemronde over Syrië in Brits parlement. Een beroering in Woudrichem, een vrouw is geweigerd bij de plaatselijke visvereniging. En er is een principeakkoord over het onderwijs, meer details zometeen. De noordelijke provincies hebben veel bewolking, mogelijk valt er nog wat regen. In het zuiden is het droog, van tijd tot tijd zonnig. Later vandaag ook in het midden van het land zonnig. 19 tot 22 graden vandaag. Vanaf morgen is het een paar dagen rustig en droog, met vooral smiddags veel zon. En de maximumtemperatuur gaat omhoog, naar 25 tot 28 graden. In Groot-Brittannië gaan stemmen op om een tweede stemronde te houden in het parlement over Syrië. Vorige week haalde premier Cameron Bakseil... toen hij het Lagerhuis toestemming vroeg om samen met de Verenigde Staten... een militaire aanval te doen op Syrië. De reactie op het uh, gifgasbombardement van 21 augustus in Damaskus. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, waarom toch een tweede stemming? Ja, er komt nu druk van een aantal uh, partijkopstukken van de conservatieven. Zoals bijvoorbeeld uh, partijleider Michael Howard, de voormalig partijleider moet ik zeggen. Malcolm Rifkind, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken... Ook van andere partijen, zoals Paddy Ashdown, de voormalige partijleider van de Liberaal-Democraten. Allemaal zeggen ze hetzelfde. De situatie is nu veranderd. De Amerikanen zeggen bewijzen te hebben dat saringas is gebruikt. De bewijzen worden steeds sterker dat het Syrische regime verantwoordelijk was. voor die gifgasaanval, nu bijna twee weken geleden. En dus zeggen deze heren: is een nieuwe stemming nodig. En, en misschien niet wat overhaast. Ik bedoel, vorige week donderdag is die eerste stemming geweest. Ja, vorige week was het natuurlijk een uh, grote nederlaag voor Cameron. Het was een overhaaste actie, zou je inderdaad wel kunnen zeggen. Hè? Want toen Cameron het parlement vorige week dinsdag vervroegd teruggiep... Ja, waren vele lagerhuisleden nog in het buitenland op vakantie. Alleen al van de conservatieve partij waren 31 parlementariërs niet aanwezig... tijdens die cruciale stemming donderdagavond... En Cameron had zich ook echt verkeken op, op het verzet tegen interventie binnen het parlement. Niet alleen bij de Labour-oppositie, maar ook binnen zijn eigen partij. Want. We moeten niet vergeten, 30 conservatieven stemden tegen hun eigen partijleider. De kritiek is dan ook, Cameron had het verkeerd aangepakt. Hij had meer de tijd moeten nemen om het Lagerhuis te informeren, om het Lagerhuis te overtuigen. En je kan ook rustig zeggen dat dit de erfenis is van Irak. Want parlementariërs zijn nu een stuk voorzichtiger geworden als het gaat om militaire interventie. Ja, ja. We weten inmiddels ook dat Amerika wat meer tijd neemt. Uh, stel dat er in Londen een tweede stemming komt, wordt de uitslag dan heel anders, denk je? Uh, dat zou kunnen. Het is op dit moment nog onmogelijk te zeggen... want alles gaat afhangen van uh, de Labour-oppositie. Uh, Labour stemde afgelopen donderdag als één blok... Tegen militaire interventie. Maar je merkt dat ze daar nu ook aan het draaien zijn. De woordvoerder Defensie van de Labour-fractie zei vandaag dat er nu overtuigend bewijs is dat de Syrische regering die gifgrasaanval heeft uitgevoerd. En er zijn uiteindelijk maar 13 stemmen nodig om een meerderheid tegen in een meerderheid voor te veranderen. Maar ja, dan moet er eerst die stemming wel komen. En vooralsnog wordt dat uitgesloten door de regering zelf. Arjen van der Horst in Londen, dankjewel. In Duitsland is de eerste zittingsdag gehouden in het proces tegen Siert Bruins, een SS-officier uit Appingedam. De 92-jarige wordt verdacht van de moord op een Nederlandse verzetsman in 1944. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Bruins voorgelezen. Hij zou verzetsman Aldert-Klaas Dijkema in zijn rug hebben geschoten. Aan het begin van de rechtszitting heeft Bruins gezegd dat hij sinds 1942 Duitser is en volgens zijn advocaat wil hij verder niks zeggen. Bruins met longproblemen, waardoor de zittingsdagen maximaal drie uur mogen duren. Voor vandaag is het afgelopen donderdag. gaat het proces weer verder. Ophef in Woudrichem. Een vrouw wilde daar lid worden van de Visserijclub. Maar ze is geweigerd, omdat ze een vrouw is. Heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Een gesprek gehad met de officier van justitie. En ook stapt ze wegens discriminatie naar het college voor de rechten van de mens. Jeroen Wyatt is voorzitter van die Visserijvereniging in Woudrichem. De Hoop. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom uh, geen vrouw als lid bij uw vereniging? Omdat dat uh, onze statuten niet toe staat. Wij zijn een uh, historische vereniging. En Woudrichen heeft die, uh, die visrecht al meer dan 650 jaar. Ja. Dan zeg ik, en, uh, ja, de vereniging is ook al meer dan 100 jaar oud. En uh, ja, toen is dat in de statuut opgenomen. Het is niet een, een gewone vereniging waar mensen met een hengel uh, gaan vissen. Het is een iets andere dit, vereniging. Dat moet je misschien het, even uitleggen. Het, het, het wij beheren het zogenaamde Woudertumse water. En daar wordt bevist door meerdere mensen. Met netten ook, hè? Het is, het is niet ook, het gebruikelijke? Met netten, ja. ja. Nou staat het al ruim 100 jaar in de statuten, uh, maar, maar het mag niet natuurlijk. Uh, vrouwen discrimineren, dat, uh, dat kan niet tegenwoordig. Ja, maar dit, uh, dit is geen discriminatie. Hoe noemt u het dan? Dit, dit is gewoon een uh, statutair, statutair is dat vastgelegd. En dit, ja, dit heeft, heeft niets met discriminatie te maken. Ja, maar u kunt dat wel in statuten vastleggen, maar uh, dan, daarmee discrimineert u dan toch? Nee, dat, uh, ik zie dat niet zo als, uh, als discriminatie. Het is, het is historisch, het is een historische vereniging en wij proberen dat de historie in stand te houden. En ja, daar komt het vandaan. En u bent ook niet bang uh, dat uh, wanneer het tot een, tot een rechtszaak komt... Dat, uh, dat de rechter zegt u moet uh, statuten gaan veranderen? Dat is aan de rechter natuurlijk. Maar u houdt wel rekening mee dat het, uh, dat het misschien moet, uh, moet worden aangepast? Ja, als dat aangepast zou moeten worden, dan, ja, dan is dat zo. Mm -hmm. Even los van die statuten. Uh, u, u vindt dit zelf logisch en uh, normaal dat dat uh, op deze manier is vastgelegd... en, uh, en, en zo geregeld wordt? Nee, dat is, ik begrijp het goed. Het is een historische vereniging en het is historisch zo vastgelegd. En de voorganger was het vissersgielder. Daar is ook, er zijn alle regels ook in vastgelegd. En wij proberen de historie in eer te houden. Dat is, het, uh, dat is het verhaal. Dat is het verhaal. Jeroen Wijt, voorzitter van de Visserijvereniging De Hoop in Wouichem. Dank u wel. Dit is het NOS journaal. met Dorald meegens. Zojuist is er een principeakkoord gesloten in het onderwijs. Afspraken tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Verslaggever Marcel Bril is op het ministerie van Onderwijs... Er zijn de handtekeningen net gezet. Marcel, wat staat er in dat akkoord? Het gaat over het werk van de docenten. Er zijn allemaal afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat 3000 jonge leraren een extra baan krijgen of behouden. Het gaat ook over het verminderen van werkdruk... en de administratieve rompslomp, zoals het omschreven wordt. Maar het gaat ook over het professionaliseren professionaliseren van de leraren en van bestuurders. Want wat vaak nu zo is, zijn in ieder geval de geluiden... is dat er bijvoorbeeld heel weinig gesprekken gevoerd worden... dat er weinig gecoacht wordt op scholen... en dat er ook geen afrekencultuur is als er minder gepresteerd wordt. Nou, dat moet allemaal veranderen, zo staat in dat akkoord te lezen. En dat gaat ook over bijvoorbeeld oudere leraren... die volgens sommigen wel heel erg vroeg heel veel vrije dagen krijgen. Ik kwam net een onderhandelaar tegen, Jan van Zel is dat van de MBO-raad. Die kwam zojuist naar buiten en ik vroeg aan hem of die oudere docenten dan moeten gaan vrezen. Nee, vrezen moet niemand. Uh, dit is een akkoord waar je blij van moet worden en niet uh, bang van moet zijn. Uh, wij denken dat het akkoord goede afspraken bevat voor modernisering van de arbeidsvoorwaarden op een manier dat zowel oude als jonge docenten daarvan beter worden. Het is een principeakkoord. Ja. Uh, wat is er zo'n principe aan, zou ik maar zeggen? Nou, het principe is eraan dat, dat uh, een aantal zaken nog moet blijken bij Prinsjesdag. Uh, en als die blijken te zijn wat nu ons wordt beloofd, dan gaan we de handtekening zetten. Ja, je hoort het. Heel veel uh, maatregelen zijn dus nog niet bekend. Het is een principeakkoord dus eigenlijk ook nog best wel vaag voor ons en voor de docenten. Um, wat er precies afgesproken is, dat weten we nu nog niet. Uh, maar ik ga zo de minister van Onderwijs spreken. Ik hoop dan net iets meer te horen. Horen we later meer van jou. Marcel Bril in Den Haag. dankjewel grote meerderheid van de Nederlanders is tegen het openstellen van de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers per 1 januari. Veel mensen zijn bang dat openstelling van die grenzen ten koste gaat van banen voor Nederlanders. En ook verwachten ze een stijging van de criminaliteit. Blijkt allemaal uit een onderzoek van Maurice de Hond. Dat heeft hij gedaan in opdracht van de PVV van Geert Wilders. De EU verplicht Nederland om volgend jaar werknemers uit Roemenië en Bulgarije toe te laten. 81% van de 1300 mensen die zijn ondervraagd vindt dat geen goede zaak.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 Wat we bijvoorbeeld ook nog moeten doen is uh, de betrokken auto technisch onderzoeken. Dat moeten we bijvoorbeeld nog bekijken in hoeverre voldaan is aan alle spelregels die in de vergunning benoemd staan. Alle beelden die er zijn moeten we nog verder gaan bekijken. Er zijn nog getuigen die gehoord moeten worden. Gisteren reed de rallyauto in op het publiek. Een vrouwelijke toeschouwer kwam om het leven en een jongen van elf raakte zwaar gewond. Hij is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is zijn toestand onveranderd. In Eigelshoven in Zuid-Limburg woedt een grote brand in een opslagloods op een bedrijvenpark. De brand brak vanochtend rond half tien uit. Er liggen gasflessen daarbinnen. Een paar daarvan zijn er ontploft. Ook buiten liggen nog gasflessen opgeslagen. De brandweer probeert te voorkomen dat ook die ontploffen. Het voorzorg zijn bedrijven in de buurt ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij die brand in Eigelshoven. Wel komt er veel rook vrij. Die trekt naar Duitsland. De brandweer zegt dat er geen hoge concentraties schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Sport. Met vijf medailles mag de Nederlandse judoploeg terugkijken op een goed WK in Rio de Janeiro. Twee jaar geleden waren er maar drie medailles op het WK. Ben Zonnemans, topsportdirecteur van de Judo-bond, is dan ook tevreden. De dames uh, verliezen net uh, om de bronzen medaille van Frankrijk. Waar we een paar maanden geleden nog het Europees teamkampioenschap gewonnen hebben. Dus dat is wel jammer. Want uh, ik zag dat de dames er echt vol voor gingen om uh, te winnen. En uh, ja, op het individuele toernooi hebben we natuurlijk uh, perfecte resultaten gehad. Dus heel, daar ben ik heel tevreden over. Ja. We hebben een aantal hele mooie medailles gezien. Uh, ja, een van de, de, de mooiste medailles. Uh, ja, Henk Grol. Misschien ook wel een van de ja, dramatische medailles. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, Henk Grol heeft een fantastische prestatie geleverd. Staat voor de derde keer in een WK-finale. Uh, het verschil tussen de titel en de uh, en tweede plek... Kan soms de plaatsing van de hand zijn, in het geval van Henk gebeurde dat. Maar hij bewijst zijn, uh, zijn absolute grote staat van dienst. Net als de andere sporters uh, die op het podium geëindigd zijn. Dus, uh. ja, er zijn er nog twee die ik even tot slot uh, met je wil belichten. Annika van Hemden, brons, en Marinde Verkerk, zilver. Ook twee pupillen van Christen Korte. Is dit uh, een waardig afscheidscadeau voor hem? Nou, ze hebben een fantastische prestatie geleverd met een coach die heel veel betekend heeft voor het Nederlands judo en voor de beide dames. En uh, ja, dat is een, uh, een prachtig resultaat. Ja. Gaat het een gemis zijn voor de judosport? Nou, ik, ik denk dat uh, Chris een uh, prima kwaliteit heeft geleverd aan de judosport. En uh, zoals je weet gaat hij nu uh, de Belgische coaches helpen om hun... Uh, om hun kijk op judo te verruimen. En ik denk dat hij daar een prima kandidaat voor is. Wens Hollemans was dat, de topsportdirecteur van de Judo-bond... en was in gesprek met Matthijs Westeraten. Braziliaanse voetballer Kaká is na vier jaar Real Madrid teruggekeerd bij AC Milan. De 31-jarige Kaká kende een moeizame tijd in Madrid... speelde maar 82 competitiewedstrijden. In zijn eerste periode won hij in Milan de Champions League, de wereldbeker... en werd hij één keer landskampioen. 2007 werd hij door de Wereldvoetbalbond FIFA gekozen tot Wereldvoetballer van het jaar. Nog meer voetbal, want Joshua John verkast definitief van FC Twente naar het Deense Noord-Sjalland. De 24-jarige vleugelaanvaller heeft een contract getekend daarvoor, 3,5 jaar. Verkeersinformatie nu. Jonze Hoka bij de ANWW. Veel vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Srierecht de Westen Gorkum 9 kilometer. Bij Gorkum heeft een vrachtwagenlading bouwafval verloren. De rechte reis ook is daar afgesloten. Verkeer in de regio Rotterdam. Onderweg naar Nijmegen kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht. Staat tussen Oosterhout en Geertruidenberg 4 kilometer. A58 Tilburg richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Ulvenhout. Er staat inmiddels 3 kilometer file. Er is één reis. Ook dicht en nog problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er tussen Zwolle en Olst geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. En dat was nieuws, weer en verkeer van 12 uur. Nog één keer de hoofdpunten. Mogelijk tweede stemronde over Syrië in het Britse parlement. Beroering in Woudrichem, want daar is een vrouw geweigerd bij de plaatselijke visvereniging. En er is een principeakkoord over het onderwijs. Dit was het. Het is 14 minuten over 12. Zometeen hier op Radio 1 Lunch bij NCV.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Helene Plag. Goedemiddag, we bellen zo met Jeroen Pauw over het nieuwe seizoen Pauw en Witteman. En misschien ook wel, nou, vast weten we wat de gasten van vanavond worden. En verder is er ophef over het nieuwe SBS-programma Welkom bij de Camara's. Waarbij bekende Nederlanders enige tijd bij een Afrikaanse stam doorbrengen. Het blijkt allemaal doorgestoken kaart te zijn. De stam bestaat gewoon echt. Alleen zijn er sinds kort een paar bijzondere stamleden bijgekomen. Ah, ik ben Michael van Hetten. Ik speel de medicijn, man. Ik ben zo blij dat ik dit mag meemaken. Ja, naar verluid zou het ook plagiaat zijn, maar hoe dat zit hoort u zometeen. En Verder spelen we de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat deze week is Maarten van Veldhoven uit het Brabantse Udenhout. Dit is Radio 1. Lunch. Nog niet eens uitgezonden, maar er is al veel ophef... over het SBS6-programma Welkom bij de Camara's. Daarin leven min of meer bekende Nederlanders... drie weken samen met een inheemse stam in Namibië... en dan ondergaan zij allerlei rituelen. Alleen blijkt dat het allemaal nep is... en de BN'ers slachtoffer zijn van een zogeheten open-camera-grap. Een aantal inboorlingen zijn gewoon acteurs... en de rituelen zijn stuk voor stuk verzonnen. Het kwam auteur Henk van Straten allemaal wel erg bekend voor... Want in zijn boek Superlul uit 2011 gaat het er precies hetzelfde aan toe. Dit is wat Henk van Straten vanochtend zei bij Giel Beelen. Ik vind het grappig en ik het ook met een, soort, met een soort humor. En uh, ja, tegelijkertijd denk je ook wel... Uh, ja shit, als dat zo'n goed idee was... dan had ik het misschien zelf ook wel uh, kunnen verkopen. Weet maar. je wel, als het, toch, uh, als het toch aan de duivel wordt verkocht... dan, uh, dan had hij zakgeld geld maar aan mij gegeven. Ja, is er nou sprake van plagiaat? Aan de telefoon, advocaat Christian Alberding-Tijm. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent door Henk van Straten ingehuurd. Dat klopt. En uh, de oplossing is al daar. Vertel, wat de was er aan de hand en hoe zit snel het? Daar, was redelijk snel daar. Ja, nee, Hoe dat gaat met zo'n format, die zijn beschermd en uh, daar, daar kan je ook flink veel geld mee verdienen inderdaad. Dat is waar iWorks uh, zijn beroep van maakt, hè, de verhandeling van, uh, van formats bedenken en vervolgens wereldwijd uitzetten. Daar zijn we in Nederland heel erg goed in. Denk ook aan The Voice en, en andere formats zoals Big Brother. Uh, en wat hier gebeurde is dat uh, Henk die uh, vond dat uh, dit format wel heel erg leek op wat hij in Superlul had, uh, had omschreven. Uh, eigenlijk uh, precies uh, zijn idee en de omschrijving daarvan werd overgenomen door iWorks. Dus Henk dacht. Uh, er klopt iets niet. Dat kan uh, geen toeval zijn. Dat kan geen toeval zijn. En hij dacht ook, Reinhard Hoedemans moet mijn boek wel hebben gelezen. De directeur van, uh, van iWorks. Hij speelt daar een hij... heel klein rolletje ook in, hij, in die boek. Ja, hij komt boek. er zelf in voor. Dus uh, hij dacht, 1 en 1 is 2. Uh, hij kon iWorks niet te pakken krij krijgen. Inmiddels is dat wel gelukt. Dus hij heeft de directeur van iWorks uh, gesproken. Niet Reinhard Hoedemans, maar iemand anders. En die heeft gezegd dat het format waar het hier om gaat al uit 2007 is... Uh, een Engels format, So You Think You're a Tribe. Ja, en dat betekent waarschijnlijk dat de claim van Henk niet meer zo, uh, zo veel kracht zal hebben. Maar nou. dan heeft Henk van Straten dus plagiaat gepleegd. Nou, het gaat zo met plagiaat. Je moet wel weten van het bestaan van het andere product. Dus je moet het overnemen. Oh, okay. En als er geen sprake is van overname, is er geen plagiaat. En dat was in dit geval, uh, Henk van Straten kende niet het bestaan Henk van, van dat voorbeeld. Nee, het is allemaal uit zijn zieke schrijversbrein ontsproot. <laughs> Dus dat betekent, hij had op zijn site gezet, het zou mooi zijn als ik hier 30.000 euro aan kan verdienen, maar dat kan hij dus vergeten. Ja, die 30.000 was nog wel een schijntje geweest. Hè? Want als het echt een format is dat flink de wereld over gaat, dan kan je er nog behoorlijk meer aan... Verdienen. Ja. Maar u heeft dat inmiddels zwart op wit gezien, dat het ook echt een vorm van nee, 2007 is? Nee, ik heb het niet zwart op wit gezien, maar Henk heeft mij verzekerd dat hij een dusdanig goed gesprek met iWorks heeft gehad uh, dat hij uh, de beste mensen vertrouwt en dat hij ervan uitgaat dat wat zij zeggen waar is. Het zou ook een beetje raar zijn als ze zeggen nee, het is in 2007 en we hebben, ze zouden ook e-mails hebben en andere stukken waarmee ze dat, dat zouden kunnen bewijzen. Dus Henk heeft gezegd van joh, dan moeten we ook verder niet uh, rondgaan gaan tamboerijnen dat er inbruik wordt gemaakt of iets dergelijks, want dan kunnen we gewoon niet hard maken. Nee. de zaak is afgesloten en eind oktober zit Henk van Straat gezellig te kijken naar het uh, programma. Welkom bij de camera's. Zo is het. Okay. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Dag. De uitzending van Wouter Bos, die is de best bekeken zomergasten van dit seizoen geworden. Gisteren werd de reeks afgesloten met kunstenaar en innovator Daan Rozengaarde, waarnaar 580.000 mensen keken. Maar de tv-avond van Wouter Bos trok 820.000 kijkers. Theaterregisseur Johan Simons, die op 18 augustus de gast was... Die haalde de minste kijkers, namelijk 497.000. Vanavond is de eerste aflevering van een nieuwe reeks... van het onderzoeksprogramma van journalist Gideon Levy. Iedereen gaat het voelen. Daarin onderzoekt hij de gevolgen van de bezuinigingen... op onder meer de gemeente, defensie, rechtelijke macht... de orkesten en de omroepen. Levy wil weten wat er gebeurt als de bezuinigingen de grond raken. Ik ben nog wel bezig met draaien, maar wat je ziet is dat het niet altijd even rationeel gaat. Er wordt fors bezuinigd, maar het is niet altijd duidelijk dat dat nou doelmatig is. Of dat dat nou ook in de long run uh, winst oplevert. En uh, als je dan dieper gaat kijken wat dan die bezuinigingen betekenen en hoe ze inhakken op de maatschappij. Ja, dan uh, is het toch wel heel erg fors, vind ik. Op dit moment zit Levi trouwens in de rechtszaal... bij de zaak tegen oorlogsmisdadiger Sjeerd Bruins. Dat hij zich nu voor de rechter moet verantwoorden... komt door een eerdere uitzending van Levi... over de laatste Nederlandse naties. Hij hoorde dat Bruins wel is veroordeeld voor de moord op Joden... maar niet voor de moorden die hij heeft gepleegd op Nederlandse verzetsmensen. Een documentairemaker is toen in Duitsland... naar twee openbare aanklagers gestapt om daarvan aangifte te doen. Het is opmerkelijk omdat. In 2003 heeft Donner geprobeerd de, la de laatste Nederlandse voortvluchtige naties nog voor de rechter of in Nederland of in Duitsland te krijgen of uitgeleverd naar Nederland te krijgen. En Heers Berlin heeft het na Donner ook nog geprobeerd. En steeds lukte dat niet. En ja, één bezoekje aan de Duitse aanklagers met het uh, bewijs in mijn handen heeft geleid tot vandaag dat de man toch uh, voor moet komen. Van, uh, hoe, hoe erg zijn die Nederlandse inspanningen geweest? Hè? Hoe, hoe hard is dat toen gegaan? Of was het alleen een window dressing? Vanavond in ieder geval de nieuwe serie. Levy op Nederland 2 te zien bij de Avro om vijf voor half negen. De zomervakantie is nu echt voorbij. En dus maken Knevel en Van der Brink weer plaats voor Pauw en Witteman. Vorig jaar werden alle records gebroken. Maar ja, is dat nu nog haalbaar met de concurrent van RTL? RTL's Late Night met Humberto Tan. Jeroen Pauw, goedemiddag. Goedemiddag, Jelene. Heb je gekeken vorige week naar, naar uh, Humberto Tan? Ja, ik niet alle afleveringen, maar uh, de drie of vier van de vijf. Okay. En? Wat vond je ervan? Nou, uh, kijk het is natuurlijk uh, moeilijk om daar, ik vind het eerlijk gezegd moeilijk om daar nog iets wezenlijks van te zeggen, omdat het programma wat mij betreft nog een beetje alle kanten op kan gaan. Het ene moment is het wat serieuzer en het andere moment is het iets meer een, een etalage van uh, andere televisieprogramma's, iets wat wij overigens ook wel eens hebben, dat wij uh, uh, andere programma's die er uh, aanstaan te komen uh, proberen te promoten, omdat wij denken dat we een leuk gesprek kunnen voeren met degene die dat programma maakt. Ja. Maar ik heb dus nog niet helemaal het idee waar uh, wat wat. Wat de structuur van het programma van Onghetto is. Laten we er wel gasten bij die jij ook graag zou willen hebben? hebben ja, gehad? zeker, zeker. Welke? zeker. Uh, in ieder geval al bij de eerste aflevering uh, de man van uh, Alpe dat. En ja. trouwens ook wel uh, de vrouw van de BH-schot. Marlies naam, Dekkers, al, Marlies je bent goed in namen, Jeroen. <laughs> ja. nee, het is ook heel goed dat Paul altijd een briefje heeft waar zijn naam op staat, zodat ik in ieder geval weet dat dat Paul is. Ja, ja. Uh, en, uh, nou, zo zijn er al wel een paar. Ook Vrachtenboer de Boer was natuurlijk ook het gast die wij graag hadden willen hebben ja. toen het ging over de loting van, uh, van Ajax. Ja. Weet je al wie er vanavond zitten bij jullie? Nee, we weten wel waar we op inzetten. We zetten in op een groot onderwerp over Syrië. Dat spreekt natuurlijk wel een beetje voor zich. Um, we hopen iets te kunnen doen toch met de onrust bij de partij van de arbeid. En dan toch het liefst met de man die daar uh, over gaat. De partijleider en, uh, en fractievoorzitter. Maar goed, uh, ja... Dat, dat, dat moet nog maar net uitkomen. Hij moet het ook maar willen. En uh, dat moet dan ook maar net passen. Ja, want de politieke uh, dus... commentator die jullie natuurlijk vaak over politieke zaken te gast had. Frits Westen. Die vergeet voorlopig niet meer bij jullie aan tafel. Nee, ik denk dat hij helemaal niet meer bij ons aan tafel nee. zit. Tenminste, zolang, uh, zolang het programma van Humberto er is. lijkt het mij ook logisch, eerlijk gezegd. Dat iemand die in dienst is van RTL. Dan ook zijn kunnen zijn kende bij RTL tentoonstruite. Maar vind je het wel jammer? Ja, maar eerlijk gezegd. Uh, dit was wel het moment waarvan je wist dat het zou komen. Uh, het ging al enige tijd in de lucht dat RTL met een, uh, met een late night programma zou komen. En dan weet je ook dat er op welke manier dan ook aandacht zal worden besteed aan politiek. En dan is het ook logisch dat ze dan een, uh, een scherpe politiek commentator, die wij graag aan tafel hebben, maar die eigenlijk van RTL is, op dat moment natuurlijk voor zichzelf bewaren. Ja, ja. Wie wordt het dan? Ferry Middelen? Nou, dat zou kunnen, maar Ferry is voorlopig nog aan het werk. Dus, uh, ja. En ik bedoel met aan het werk, die is voorlopig nog aan het werk voor de NOS. En is dus meestal ter plekke op het moment dat het er werkelijk toe hmm. doet. En hoe belangrijk het ook is dat, het, dat hij dan ter plekke is. Maar dan zit hij niet bij ons. En, uh, en, uh, want die twee dingen zijn dan net niet te combineren. Nou ja, we hebben natuurlijk nog wat andere mensen die wij uh, wel vaker aan tafel hebben. Ook de... Uh, Paul Jansen bijvoorbeeld. De, de telegraaf Paul Jansen. Ja. En we zijn nog wel bezig om te kijken of we er misschien nog iemand bij kunnen vragen. Nou, even iets wat in de wandelgang natuurlijk al uh, volgens mij jaren wordt besproken. Maar nu wel. Ik geef je bij deze officieel de gelegenheid om uitsluitsel te geven. Is dit het laatste jaar, Pauw en Witteman? Nou, ik denk het niet. Um, uh, ik, ik, ik, ik, ik moet je zeggen dat wij gaan nu het achtste seizoen in. Ja. En ik denk dat ik ongeveer vanaf seizoen drie... Uh, misschien vanaf seizoen 4 uh, dat een terugkerende vraag is. Dat zou er natuurlijk op kunnen duiden dat mensen het echt ontzettend zat zijn. En denken: van wanneer houdt het nou eens op? Uh, maar, maar dat blijft eerlijk gezegd weer niet uit Maar in dit geval Zij heeft het volgens mij gewoon te maken met het feit dat Paul Witteman toch heeft aangegeven. Dat, dat dit wel zijn laatste jaar als presentator van Paul Witteman zou kunnen zijn. Oh, nou, dat is dan voor mij nieuws. Als dat nou, Jeroen, kom op. Nee, serieus. Want als hij, dat, als hij dat namelijk heeft aangegeven. dat dit zijn laatste jaar is. Nee, niet jaren... officieel, maar dat zijn de geruchten die er gaan. Ja, ja. Nou, ik ben iets meer van het nieuws dan van de geruchten. Ja. En, um, en wat het nieuws betreft is dat niet het geval. Okay. En hebben jullie nog vakantieplannen? Dus Ga gewoon door. En wel nog op vakantie tussendoor en dan een paar leuke co-presentatoren uitnodigen? Zoals Knee van Van der Brink dat ook hebben gedaan? Nee. Nee. nee. Nee, ja, ik, ik kan daar heel ongemakkelijk, uh, ongemakkelijke dingen over zeggen. Uh, maar goed, zij hebben nou eenmaal uh, een vakantie. Sommige van hen de kinderen. Uh, die nog zo jong zijn. dat ze het misschien ook leuk vinden om met hun vader op vakantie te gaan. Dus dat zij dat zo hebben gedaan, dat, dat moeten zij vooral zelf weten. Uh, ik vond het niet dat dat daardoor de beste uitzendingen werden. Maar um, wij doen dat niet. Succes vanavond. Heel veel Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles blokken het media archief. Vanavond start behalve de wereld door en Pauw Witteman... ook een nieuw seizoen van Po-news bij Omroep Poont. Sterverslaggever is natuurlijk nog altijd Rutger Kastrikum. en Rutger begon zijn carrière bij RTV Rijmond had hij in 2005 en 2006 het programma Rutger gaat stappen. En daarbij ging hij de kroeg in met verschillende groepen. Gothic's bijvoorbeeld en computer nerds, maar ook met studenten. Zoals in de volgende aflevering toen hij wilde aanbellen bij een studentenhuis... maar de bel niet kon vinden. Dan kan misschien iedereen ook gelijk uh, raden wat dit is. Dit is een studentenhuis. En uh, ja, hallo... Rustig man. Hey, hey. ben je er eindelijk, jongen? Hey. Uh, relax, relax hoor. Lulo, Lullo! We horen het wel hoor. <laughs> hey. Dit is, is Lullo nummer 1 alvast. Ik ben Rutger. Hey. Ik ben geen korbal. Uh, geen je wel een mooi mat. Dus, uh, <laughs> je bent sowieso welkom. Oké, okay. uh, okay. kom Rut, we gaan naar binnen. En ik, binnen. Ik neem aan dat er ook bier is hier. Hè? Uh, ik ben alvast begonnen. Het duurde zo lang voor jullie er kwamen. Okay. Ja, dank je Rut. Biertje. Altijd. Uh, oh, Lekker biertje. Ja, dank je wel. Nou, cheers jongens, cheers. cheers. cheers. Eh, met eh, de studentenballen vanavond, hè? Eh? Of niet? Ja, ah, zo is het <laughs> Rutger tijdens studententijd. Vanavond is hij dus te zien in Ponios kwart voor elf op Nederland 3. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. En vandaag met adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Pieter Klein... en Elma Draaier, mediacolumnist voor Trouw en Vrij Nederland bij de Welkom... Dankjewel. Voor ons ook een soort nieuw seizoen. In die zin dat we Elma Draaier als nieuw forumlid erbij hebben. Dus is welkom. Ja, ja. Dankjewel. De meesten kennen jou natuurlijk als schrijfster. Hoe, uh, wat doe je verder? Stel nou, jezelf kort voor. En, en ja, ik, ik heb een gewone column in Trouw trouwens. En een media column in Van Nederland. En daarna schrijf ik uh, uh, interviews voor Filosofie Magazine bijvoorbeeld. En ik doe nog een beetje eindredactie bij Trouw. En, nou ja, heel de veel. verdiepende en kant En op. ik ben met een boek weer bezig. Kijk eens aan. En uh, gisteravond nog televisie gekeken? Met een half oog, want ik moest ook een stukje tikken. Dus uh, ja, maar wel gekeken. Dat ja. horen we vaak als het bijvoorbeeld om zomergasten gaat. Dat mensen dan, ja, ik had hem aanstaan en af en toe een fragmentje kijken. Ja, ik, ik uh, moet er ook altijd iets te lezen bij hebben. Ik vind het echt een fantastisch uh, concept. Ik ben ook heel blij dat het maar blijft bestaan. alhoewel 25 jaar lang. Maar je moet er wel wat te lezen bij hebben. En de uitzending van uh, gisteren was uh, kunstenaar-innovator Daan Rozengaarde. Uh, Pieter Klein gekeken? Nee, ik zat toevallig uh, bij de Duitse televisie. Want ik uh, zat te kijken naar een uh, slaapverwekkend debat. Maar het was zo slaapverwekkend dat het fascinerend was. En daardoor was het weer mooi. <laughs> nou ja, tussen, tussen Merkel en Steinbroek. Ik vond het intrigerend. om oh, te zien. Ja, ja, ja, ja. Jij wel de voorkeur gegeven aan Rozengaarden? Precies, ja. ja. Nee, hij had uh, prachtige fragmenten. En ik vond de jongen zelf uh, buitengewoon charmant. Maar ook wat vermoeiend. Met zijn, hij zei de hele tijd uh, gaaf. En uh, alles was spannend. En, nou, dat uh, hoeft voor mij allemaal niet. Super. Super dat is de ja, generatie, ja. Oma. Ja, wellicht, wellicht. Maar uh, ja, wel hele mooie fragmenten. En ik vond het. Uh, ik, ik begreep dat er nog wat kritiek was op Wilfried de Jong. De manier van interviewen. En die vond ik in andere afleveringen. Die was mij een beetje te dienstbaar. Uh, over het algemeen, hè, een beetje te, te... Hij, zoveel inlevingsvermogen hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar in dit, nu vond ik hem juist heel goed. Want hij hield deze toch iets wat abstract pratende zweverige man uh, behoorlijk goed op de grond. Nee. Dus uh, ja, ik heb met genoegen weliswaar met een half oog gekeken. Ja, met een half oog, <laughs> maar goed. In brede zin, een succesvolle serie geweest, Pieter? Met nou, ik vind het af en toe wel mooi, maar het heeft me ook wel teleurgesteld. Vorige week keek ik bijvoorbeeld naar Wouter Bos. En toen dacht ik ook, uh, hoewel ik welf de jongen leuk vind, uh, dat hij er toch niet doorheen brak. Van onvoldoende scherp. Ik zag momenten waarop Wouter Bos zag je, hé, hey, hij laat zijn dekking zakken. En dan denk ik, pak hem dan ook. En hij gaf. Te veel comfort aan uh, Wouter Bos. Dat ja, hij ja. meer echt een journalistieke benadering moet uh, Scherper kiezen. En zeker als, je goed, ja. als hij goed had geluisterd. Uh, er waren momenten waarop je dacht... Hey, hier geeft hij ruimte en dan moet je die ruimte ook nemen... Ja. vind ik als interviewer. Dus ik vond het een festival van gemiste kansen... voor zowel Wouter Bos als voor de interviewer. Dat ja. was wel de best bekeken uitzending. Ja. Opvallend genoeg, 820.000 kijkers. Uh, ja, maar op een gegeven moment, nou, ik weet niet meer hoe laat het was, toen dacht ik, ja, hij komt er niet meer doorheen. Het schijnt dat ik achteraf het beste deel heb gemist, want uh, nou, ik trok het niet meer, ik vond het te, te vlak en te oppervlakkig en toen ben ik andere dingen gaan doen. En uh, het schijnt dat het laatste deel het mooiste was, dus misschien moet ik mijn hele mening herzien als ik nog eens terugkijk. Nog even, ik wou het zeggen, het laatste stuk terugkijken. Wij praten zo meteen verder onder meer over dat akvietje waar we het over hadden. De welkom bij de Camaras en de nieuwe programmering.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 De Franse premier Ero laat aan het einde van de middag de meest betrokken parlementsleden informatie zien... waaruit zou blijken dat de Syrische president Assad verantwoordelijk is voor de chemische aanval in Damascus. Woensdag volgt een debat in het parlement over de vraag of Frankrijk een militaire actie tegen het regime moet ondersteunen. President Hollande heeft de afgelopen dagen steeds gezegd dat Frankrijk vastbesloten is dat te doen. En de politie weet nog niet of de twee mannen die gisteren betrokken waren bij een dodelijk ongeluk tijdens de Amsterdam Short Rally iets te verwijten valt. De 23-jarige bestuurder en zijn navigator van 25 zijn vrijgelaten na verhoor. Er worden nog camerabeelden onderzocht en getuigen gehoord. Met ongeluk kwam een vrouwelijke toeschouwer om het leven en raakte een jongen van 11 zwaar gewond. Dat zijn de hoofdpunten. Dan is er nog ANWB Verkeersinformatie, John Souka. Veel vertraging nog op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Er staat tussen Sliedrecht west en Gorkum 9 kilometer. Bij Gorkum heeft een vrachtwagenlading bouwafval verloren. Daardoor is bij Gorkum de rechte reis ook afgesloten. Verkeer in de regio Rotterdam onderweg naar Nijmegen kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A27 Gorkum richting Breda. Dan staat tussen Breda, Noord en knooppunt en Sint-Anderbos 4 kilometer. En op de A58 Tilburg naar Breda. Dan staat tussen Gilze en Ulvenhout 4 kilometer aan ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer open. Dit is radio 1. Lunch. We gaan verder met het Mediaforum met Pieter Klein van RTL Nieuws en Elma Draaier, columnist voor Trouw in Vrij Nederland. Ja, het zal je maar gebeuren, denk je als bekende Nederlander mee te doen aan het zoveelste reality-programma en dan blijkt het één grote hoax. Dan worden de makers van het programma welkom bij de Camara's. In eerste instantie beschuldigd van plagiaat door de advocaat van Henk van Straten. Nou, die legde net al uit dat dat een misverstand is geweest en dat het toch echt wel om een oorspronkelijk format gaat. Ja, ben je nieuwsgierig geworden, Pieter Klein, naar het programma? Uh, nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet? <laughs> nee, ik geloof dat ik me erover moet opwinden of zo, of er een mening over moet hebben, maar ik heb er toevallig geen mening over. Het interesseert me ook nog eens helemaal niks. Ik wens je veel succes. Ja. Doei. Ja. En dus de plagiaat, dat is volgens mij wel zo'n ding. Dat die, het is altijd weer de vraag, hoe vernieuwend is iets? En in hoeverre kun je terugkijken op andere formats? Ja, nou ja, je kunt in ieder geval zeggen dat, dat de producent over voorpubliciteit niet te klagen heeft. Dus al twee relletjes, terwijl het pas over twee maanden begint, dat programma. En trouwens, dat plagiaat, dat, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar dat andere geval, dat, dat die mevrouw geklaagd heeft over dat ze bedrogen is, daar geloof ja, ik helemaal niet van. Dat is de dochter van Curry, hè? Christina, Christina Curry, ja. ja. Ik, die zei kan van, ik heb meegedaan je... aan alle land, uh, lokale rituelen daar. En dat hoort onder meer bij dat je in je gezicht gespuugd wordt. Maar ook dat ze haar borsten heeft laten beschilderen. Want dat hoort er allemaal bij. En die voelt zich nu enorm in de maling genomen. Ja, dat ik, geloof ik, je niet? Dat geloof ik niet. Nee, want ik heb begrepen. Ik zou zeggen, als je daar drie weken rondloopt. en je hebt het niet door. ben je heel dom. Want je hebt toch door dat iets gescript is. en dat, het niet, dat de acteurs rondlopen. Ik kan niet dat je dat niet doorhebt. En bovendien schijnt zij niet op de achterhoofd gevallen te vallen. Het ook me laten vertellen. Dus dat kan ik niet anders concluderen dan dat het doorgestoken kaart is. En ja. dat die klacht van haar vader, Adam Curry, die, die dan roept, het is een schande en ik sla hem op zijn smoel. Dat het er allemaal bij hoort. Ja. Wat denk jij, Pieter? Ik denk dat het allemaal gelijk heeft. Het lijkt me helemaal apenkool. En bovendien, als ja. het wel waar. is, ja, nou ja, ik bedoel, dan valt ze wel door de mand. Ik vind het nergens over gaat. Ja. Succes met je programma en we zien het over twee maanden, was het? Ja, eind oktober dan, uh, dan wordt ja, het uitgezonden. Mensen die dat ja, we interesseert. kijken of het leuke televisie gaat, uh, Ga gaat opleveren. Ik zag wel in de promo inderdaad een kort fragmentje van een van de deelnemers. Die zei: Ik ben zo blij dat ik dit allemaal mag meemaken. Oh, het is ja, dat dan is zo. Ja, dan, dat je voelt dus wel plaatsvervangende schaamte wat het opbouwt op, op, op zo'n moment. Denkt, ja. Ja. Nou goed, we, misschien komt dat ooit nog naar buiten of het inderdaad allemaal doorgestoken kaart is geweest. Dus inclusief deelnemers, of dat die zich wel in de maling genomen voelden. Dan echt nieuwszaken. Syrië is natuurlijk veel in de aandacht, blijft ook veel in de aandacht. Iedere dag komen er natuurlijk nieuwe berichten over... Uh, volg jij het nog allemaal, Elma? Jazeker, ja. ja? ja juist, ik, ik begrijp dat sommige mensen Syrië moe zijn, maar daar begrijp ik helemaal niks van. Ik vind dit uh, een ongelooflijk belangrijk uh, conflict. Nou, ik, Dat vind ik, dat is het. En bovendien vind ik het verschrikkelijk moeilijk om mijn posities te bepalen. Dus ik, ik, uh, ik ben hongerig naar, naar uh, nieuws en naar visies erop. Ik wil er iedereen over horen, iedereen over lezen. Om maar mijn positie te kunnen... Bepalen. Ja. Wat ik echt heel erg ingewikkeld vind in deze kwestie. Er zijn geen good and bad guys. En je weet niet of ingrijpen nou een goed idee is of niet. Ik weet het niet. Dus ik begrijp dat Pieter Klein het wel weet. Want daar las ik dus ook van dat je op je weblog een, uh, een stuk over hebt Nou, er zat wel een, ook een element van vertwijfeling in. Uh, nogal. En dat slaat mij persoonlijk ook niet los. Ik zat te kijken naar uh, Kerry afgelopen uh, vrijdag. Ja. Ik heb dat stuk van de Amerikaanse overheid inmiddels tien keer gelezen. En de hele tijd zit het in mijn kop. Uh, want ik proef veel cynisme. Ik zie wereldwijd heel veel commentaar op zowel Obama als de manier waarop de Amerikaanse regering het voorbereidt. Ik zie heel veel debat en het geeft me buitengewoon weinig houvast. En ik vond Kerry persoonlijk nogal overtuigend. Um, en het niets doen uh, vind ik persoonlijk onverteerbaar. Ik snap dat alle omstandigheden, uh, het verdeelde Syrië, de sectarische strijd. Uh, het trauma van Irak, dat ja. we allemaal met ons meedragen... de manipulatie rond de massavernietigingswapens dat speelt allemaal een rol. Maar tegelijkertijd uh, bevalt het me ook niet helemaal. De manier waarop er wordt gezegd, uh, je kunt niets doen. Of je moet niets doen. Dat is van het inhoudelijke gedeelte. Zit jij, Elma, dan ook op meer, omdat je zegt... ik vind het moeilijk om een eigen mening te bepalen... meer op duiding te wachten nog van media... Ja, ik, ik, wil zoveel mogelijk, dit soort dingen, ik wil zoveel mogelijk duiding horen. Ja. En ik vind het heerlijk om er verstandige mensen over te horen. En, dus, en die duiding is er ook voldoende? Vind ik wel, ja. Gisteren buiten hadden we Ben Bot. En een, en een wat warrige vrouw die er vandaan kwam. Daar ben ik niet zoveel wijzer van. Maar dat vind ik toch goed om dat soort oude diplomaten te horen. Erover. En, ja... Ik vind het echt waanzinnig moeilijk. Dus uh, graag zoveel mogelijk nieuws. Wat zijn ja. jullie afwegingen bij RTL Nieuws Om hoeveel aandacht je er nog aan besteedt... waar je de keuzes legt van wat wel, wat niet? Nou ja, we proberen het wel te doen en ook een beetje te timen. Te in te schatten hoe, wat is de ontwikkeling? Wat is de cadans van die ontwikkeling? Uh, op welk moment besteed je aandacht aan zoiets als... Uh, militaire opties of het juridisch kader. En hoe doe je dat dan? Doen we dat op tv of doen we dat op onze site? Uh, toevallig hadden we vanochtend een discussie... hoe ver gaan we vandaag of, of doen we het vandaag erg low-key... Wat bij ons speelt natuurlijk wel de vrees... op het moment dat we dag in dag uit openen met uh, Syrië... dat we een deel van onze kijkers ook van ons vervreemden. Want, Want dan, dan je... komt die Syrië-moeheid die nou, allemaal niet heeft. Ik denk dat Syrië-moeheid ook echt speelt. Althans, ik, ik vermoed, maar misschien uh, schat ik het verkeerd in... dat bij een deel van ons publiek misschien wel uit een soort moedeloosheid... Uh, mensen het niet kunnen of willen horen. Maar heb je dat wel eens onderzocht? Of is dat, echt, of is dat je gut feeling? Nou, dat is, mensen intu is het... intuïtie. Ja, ja. Ik, we, we praten erover met uh, collega's, verslaggevers, correspondenten... onze eindredacteuren ook. Uh, want als je kijkt naar de afgelopen week... Weet je, dan, dan bestaat ongeveer het halve bulletin... het nieuwsbulletin om half acht... is Syrië. Uh, met voor een deel ook veel herhaling. Want je moet iedere keer toch wel uitleggen... Ah, waar ligt Syrië? Dus je moet een kaartje laten zien. Je moet iets van de voorgeschiedenis zeggen. Je moet iets van de chemische ja. aanval wel laten zien. Um, dus nou ja, ik ga niet verhelen dat het een discussie is die bij ons wel speelt. Ja, dosering en timing. Drukt het ander nieuws weg? Maar dat is altijd zo bij grote ja. nieuws. Ik beschouw Syrië maar als een. Maar zijn er dingen die je echt niet kunt doen die je wel zou willen doen? Nou ja, dat is de aard van de journalistiek. Selectie. En dat is ja, altijd zo. En um, daar kun je kritiek op hebben of niet. Ik heb er zelf geen moeite mee, want selectie is selectie. Ik vind Syrië belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we daar veel aan blijven doen. Ja. Zowel op televisie als op onze site. Ehm. Um, ja, dan is er even iets minder aandacht voor Egypte. Ja, ah. nou, het is natuurlijk ook wel heel sneu voor, voor, voor Egypte, hoor. wijze van spreken. De, de blik van de wereld is daar nu helemaal gericht ja. op Syrië. En, uh, Wat en vind je daarvan? Niets er meer over. Dat is toch ook mijn ja, Ik ben zo'n piteeens sowieso eens, Zo gaat het al zo lang als ik in de journalistiek zit. Als uh, er van die grote dingen gebeuren. Maar uh, het heeft ook iets sneus. Het, uh, en het is onverkoopbaar om dan te zeggen... dan wordt het dus Syrië en Egypte. Want je moet dan wel echt ook binnenlandse zaken in het nieuws erbij halen. Zaken die spelen nou, in Nederland. Nou ja, wij proberen sowieso aantrekkelijke nieuwsbulletins te maken. Nu klinkt het woord aantrekkelijk misschien wat gek. Maar, maar dat prettig... is wel, dat is in de praktijk wel. Nou, geïnformeerd en dat worden over de, de, de grote nieuwszaken... Uh, zowel in uh, binnenland uh, als in het buitenland. En dan wel, als het een beetje kan, in een, uh, in een prettige mix... Ja. Ik bedoel, wij, wij richten ons ook op het binnenland en wat er uh, in het binnenland gebeurt. Dus dat kan ook zijn. Uh, ik, nou, ik geloof dat we het vandaag niet doen. Maar het kan zelfs zijn die mevrouw die geen lid mag worden van de visvereniging in bedoel, Je moet kijken naar die mix. Wij willen uh, dat mensen naar ons kijken. En dat kan uh, als wij uitsluitend zouden berichten over uh, Syrië, Egypte, Jordanië. Uh, wat doe je dan? Ik denk dat mensen ook behoefte hebben om te weten wat er in eigen land gebeurt. Politiek, maatschappelijk. Ja. En als ja. je dan vanavond neem je dan de opening van het, uh, het jaar weer met de oproep van Dekker over. Excellente leerlingen die meer vorm moeten nou, krijgen? Het, of wordt het er, tot Syrië? Nou, lang, nou, ik weet niet of het Syrië wordt... Uh, ik heb nog niet heel veel echt relevante nieuwe ontwikkelingen gehoord... behalve procedurele, zoals net in uh, Frankrijk. Bij ons zou dan de vraag zijn... worden we inhoudelijk iets wijzer van de, de bewijsvoering... die de ja. Franse regering levert? Het andere punt rond dachten we... buitengewoon interessant, ook interessant voor onze doelgroep, denken we. Tegelijkertijd zo abstract en zo vrijblijvend... dat ik niet uitsluit dat het ons nieuwsbulletin niet eens haalt. Wij gaan er straks in stand.nl over praten. En dan hoop dat er ook nog goede initiatieven en concrete initiatieven uh, gaan komen. Nog even dit weekend. Uh, ook belangrijk. 74-jarige leeftijd is BBC-presentator David Frost overleden. En natuurlijk vooral bekend geworden voor zijn oud interview met, uh, met oud-president uh, Nixon. Kort fragment daarvan. Je kreeg al over Hunt en Liddy en had talked over beide no. So, Dus dat is de of van no, justitie. Period. Dat uh, is conclusion. conclusie. is. Maar nu kijken we naar de facts. Prachtig niet, dat alleen al. Hè? Hoe ja. zou je hem omschrijven, Ja, een buitengewoon scherpe en charmante interviewer. En die combinatie die vond ik geweldig. En dat prachtige Engels natuurlijk. Maar, maar de, vooral dat, je loosmakend vind ik bij elke interviewer: dat je, dat je wel heel scherp kunt zijn, maar ongelooflijk charmant blijft. Zodat je je, ja, ja, die, je gesprekspartner echt dingen laat zeggen. Dat vond ik al een feest om naar te kijken. Ja. Hoe zou jij hem omschrijven, Pieter Klein? Nou, ik heb er toch een iets genuanceerder beeld van. Ik ben een paar jaar correspondent geweest in Engeland... en toen ben ik hem wat beter gaan volgen. En uh, op een gegeven moment vond ik toch dat dat charmante begon te overheersen. En de scherpte in de vraagstelling wat wegzakte. En dan zag ik mensen als Tony Blair bijvoorbeeld voorbij komen. En toen dacht ik, ja, pak hem nou aan. Pak hem nou aan. Ik vind het te gezellig. Nee. En een man als Tony Blair... Is dat Blair, dan die dat hij te lang meeloopt aanpakten. en dat je elkaar ook kent? Of nou, ik ken, ik, ken trouwens, ik ken Blair wel, maar David Frost niet... Um, ja, ik, ik vond het allemaal net een beetje te cozy. En ik vond hem prachtig. Het is natuurlijk een fenomeen En er zijn heel veel mensen die van hem hebben geleerd. Had toch een soort inspecteur, hoe heet die? Columbo. Columbo, een nee. Achtige benadering. Weet je, een soort. Ja. Nou ja, maar dan de hele grote. Ik versie. doe me naïef voor, maar ondertussen nou, heb ik ook door. En open ja. en, en meenemen iemand langzaam en fuiken en dan, bam. Ja. Dat vind ik natuurlijk op het journalistiek geweldig. Maar ik hoorde iets te weinig, bam. Mm, op uh, laatste in ieder geval. Yeah. Ja, maar goed, hij werd ook. Oudig. Hij werd ook een... Nou ja, er is niks tegen ouderdom, maar ik, ik miste wel iets van die scherpte. Scherp, er is toen 600.000 dollar neergelegd... Hè, voor het interview met Nixon. In die tijd. Ja, dat is trouwens niet mogelijk. Oh, bizar veel. Ja. Hier hangt daar toch een zweem van negativiteit altijd omheen. Hè, betaald worden voor een interview. Laat ja, wel nou, de, gelukkig wel. Ik, ik ben heel erg blij dat in Nederland daar een groot taboe op rust. Dat we, volgens mij zijn de enigen die wel eens geld durven te vragen altijd van die halve uh, onderwereldfiguren. Die dan zeggen: Nou, je mag me interviewen, Panorama, maar dan moet ik geld hebben. En ik ben ontzettend blij dat, dat bij ons eigenlijk, nou ja, in onze cultuur, Nederlandse journalistieke cultuur, is dat, uh, is dat een groot taboe. En ik hoop ook heel erg dat dat zo blijft. Vind ja, je dat ook? Uh, ja, ik deel het van harte. Zeker publieke verhuren, vind ik. Die moeten ja, gewoon verantwoording afleggen. En, uh, en of voor camera's verschijnen of zich uh, laten interviewen door Elma. Maar uh, daar niet ja. ik niks voor uh, vragen. Behalve, misschien, dat vind ik een uitzondering... als je zegt, hele deskundige type is waar, waar, waar je een halve dag van vraagt. Ja, ja, zoals wij best... jullie ook 100 euro geven als deskundigheid hè, voor je mediaforum. Krijg ik die? Ja, ik, kreeg gewoon ja niet iedereen, en ik, ik krijg het niks. ook nooit. Maar, nee, maar uh, is er zijn weleens, uh, dus men, ja, mensen die op een specifiek uh, terrein deskundig zijn. Als wij dan iets moeten draaien, die zijn dan een halve dag kwijt. Ja. Vind ik het niet heel gek als je daar een kleine vergoeding nee. tegenover krijgt. Maar als je Hello iemand, in... die er, de, Nixon was natuurlijk toen echt fantastische gast om te kunnen hebben. Als je dan weet, dan krijg ik het verhaal. Ja, nou goed, dan gaan we lekker naar de publieke omroep. Doei. Ik bedoel, dit, het is een helend vlak. Niet doen, nee. niet doen. Ik hoop dat we die deuren zo lang mogelijk dicht houden. Ja, maar dat is ook bij de publieke omroep wat jou betreft. Ja, natuurlijk. Nee, de de, de essentie is inderdaad, je hebt een publiek ambt. Je hebt, je, eigenlijk betalen wij jou met, met z'n ja. allen, zou ik maar zeggen. Nou, wij hebben als, dan heeft u, hebben de media als vertegenwoordigers van de mensen... hebben een zeker recht om het verhaal te horen... zonder dat daar geld voor betaald moet worden. Elma Draaier, Pieter Klein, dank jullie beiden voor het mediaforum van vandaag.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 Algemene conclusie hier een aardig uh, vayacondios gehaald. Het is de Radio 1-CD van deze week. Toby met Good Old Days. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen met Maarten van Veldhoven uit Udenhout. Goedemiddag. uit Hilburg, goedemiddag. Je hebt eens eerder meegedaan. Klopt. Jaren geleden inmiddels. Drie jaar geleden. Ja. En toen had je 48 punten. Dus wordt dan nu de belangrijkste uitdaging om daar overheen te komen? Dat is wel het streven, inderdaad. Kijk, in het dagelijks leven ben je gast bij een restaurant... Op maandag is altijd een rustige dag, hè, volgens ons. Sterker nog, we zijn dicht op maandag. Kijk, dat bedoel ik. Dat zijn veel horrika-bedrijven. Dus je hebt alle gelegenheid in ieder geval om je te richten op die Nationale Nieuwsquiz. Zullen we beginnen om jouw nieuwsfactor te gaan bepalen? Prima. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Aankondiging van een Amerikaanse aanval. De wereld watched in horror als women vrouwen en kinderen massacred in Syrië, de States. Take De bewijzen lijken in ieder geval keihard. Hair samples and blood samples have tested positive for signatures of Maar But... onverwachte wending. But I will seek authorization in Congress. Obama dekt zich in. Dit debat zal waarschijnlijk pas 9 september kunnen beginnen wel of niet ingrijpen in Syrië. Wereldleiders kraken op dit moment hun hersenen over die moeilijke vraag. Vraag 1. In navolging van de Amerikaanse president... eist de oppositie in welk land een stemming over een strafexpeditie? Frankrijk. Frankrijk is inderdaad het goede antwoord. De oppositie vindt dat Hollande de actie moet voorleggen aan het parlement. Ondertussen vond gisteren ook in Cairo-overleg plaats. Welke organisatie kwam daarbij in om te praten over Syrië? Arabische liga. De Arabische Liga inderdaad, is alleen niet met een plan gekomen. Er komt in elk geval geen vredesinitiatief. De meeste leden van de Liga zijn voorstander van een harde koers tegen Damaskus. Maar het naburige Irak en Libanon zijn net als Algerije en Egypte trouwens tegen buitenlands ingrijpen. Want wij gaan naar uh, een nieuwe vraag. Vanaf vandaag hebben we niet meer de kopvraag. Een kop uit de kranten die we altijd behandelden, maar een andere soortige vraag. Luister even mee, Maarten. Willem-Alexander. Ik heb uh, waar mogelijk contact gehad met sportmensen. Als koning kan hij geen ioc lid meer zijn. Uh, ik ben benaderd op een gegeven moment. Camille Eurlings. En ik hoop maar dat het gaat lukken. Het vertrek van koning Willem-Alexander... als lid van het Internationaal Olympisch Comité, het IOC... gaat deze week met de nodige rumoer gepaard. De koning zou een belangrijke aandeel hebben gehad... in de verkiezing van, zijn opvolger KLM, van de opvolger van KLM-directeur Camille Eurlings. Doelbewust zou daarbij welke voorman zijn gepasseerd. Geen idee. Dat is André Bolhuis, de voorzitter van NOC-NSF. Bolhuis zou met name vanwege zijn leeftijd... 66 jaar, zijn gepasseerd. De moeienis van koning Willem Alexander met het comité is nog niet helemaal voorbij. Want in welke wereldstad ontvangt hij deze week het ere lidmaatschap van het IOC? Nou, ik roep maar wat. Uh, Rio. Het ligt niet eens zo relatief ver van Buenos Aires, zoals ja. het. Uh, in Argentinië in dit geval. Het IOC houdt van 7 tot en met 10 september haar jaarvergadering in Buenos Aires. We gaan naar een fragment. En ik wil graag van jou weten wie wij aan het woord horen. Ja, er was niks aan de hand. Straf erop. Ik had eigenlijk helemaal niks meer voelen. Ik had gewoon stil moeten houden. maar ja, Ik had het gevoel dat ik hem me iets meer druk kon zetten en, uh, en zo uh, zeg maar, uh, ja, een score op het bord te krijgen. Maar dat had ik niet gehoeven. Dat is de judoka. Uh... Gol, Ja, Henk Gol, Inderdaad, goed. Die was wel in, uh, in Brazilië. Daar uh, bereikte hij de WK-finale, maar greep mis naar het goud, helaas. Maar goed, Gol is hard op weg om de eeuwige twee van, judo te worden, van het judo te worden. Voor de hoeveelste keer heeft Gol nu een WK-finale verloren? Voor de derde keer. De derde keer, inderdaad. Dat klopt. Rotterdam in 2009, Tokio in 2010. Voor zijn moraal moet hij wel weer eens wat winnen. Dat zei zijn coach Maarten Arends. Heeft iedereen wel eens nodig, toch? Dat is wel. Dan gaan wij we naar de laatste vraag. Daar zijn nog vier punten te verdienen. Dus daar kun je goed scoren. We zijn op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je hints voor. Zodra je denkt te weten, dan kun je stop zeggen en het goede antwoord geven. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert. En het is een onderwerp, dus dat betekent dat het één term is. Komt ja. 4. Bij mij ga je uit, maar er gaat ook iets in. 3. Ik bezette dit weekend een paar Amsterdamse pleinen. Stop, dat zal de uitmarkt zijn. Ja. De Uitmarkt is inderdaad goed geantwoord. Voor twee punten was nog geweest zaterdag stond Ramses op mij centraal. En voor één punt was nog samen met een half miljoen bezoekers... vierde ik in Amsterdam de start van het theaterseizoen. En dat kan inderdaad maar één ding zijn. De 36e editie, in dit geval van De Uitmarkt. Goed, daarmee heb jij een factor van zeven. Toch best een aardig uitgangspunt om zo meteen de tweede ronde te gaan spelen. Zeker, zeker. Blijf je concentreren, gaan wij zo verder.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 Dat plan betekent meer taken voor leraren en voor scholen... terwijl die werkdruk al zo hoog is. Moeten toptalenten meer gefaciliteerd worden om uit te kunnen blinken... of wordt dat een te grote belasting voor het onderwijs? De stelling dus, excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. Bellen is gratis en kan op het nummer 0800 1101. U kunt natuurlijk stemmen via de site www.standpunt.nl en twitteren met hashtag standpunt. Mee. De tweede ronde spelen van de quiz met Maarten van Veldhoven. 36 jaar. Een factor van 7. 90 seconden de tijd nu om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. en die score goed hoog te krijgen. Kom maar op. Als je het niet weet, zeg je pas: geef ik het goede antwoord. en ik stel de vraag helemaal uit voordat jij het antwoord mag geven. Ja, okay. komt ja. De nationale nieuwspuls. Het bestuur van welke stichting is afgetreden na commotie over het uitgavenpatroon? Inspire for life. Inspire to live. Vandaag begint in Duitsland het proces tegen een Nederlandse oorlogsmisdadiger. Wat is zijn naam? Bruins. Is goed Rijkswaterstaat wil met het uitzetten van het licht op snelwegen hoeveel miljoen euro besparen? 300 miljoen. 35 miljoen. Welk land wil dat banken goud gaan opkopen van burgers? In, of zo, Welk land? Sorry, wil dat banken? India. Worden. India is goed. Op het WK roeien? In welk land behaalde de Holland vierde wereldtitel? Pas. Zuid-Korea, de Amerikaanse minister Kerry zegt dat proefmonsters die in Syrië zijn verzameld welk gas bevatten? Saren. Is goed? In welk land vond gisteren het eerste en enige lijsttrekkersdebat plaats voor de parlementsverkiezingen van 22 september? Duitsland? Is goed? Welke voetbalclub vierde zaterdag zijn 100-jarig jubileum door thuis met 0-0 gelijk te spelen tegen Cambuur? PSV Is goed? Op hoeveel zetels staat de PvdA in de peiling van Maurice de Hond? 12. Is goed? Welk oud-president? mocht na een lang verblijf in het ziekenhuis afgelopen weekend naar huis? Mandela. Correct. In welke stad werd gisteren voor de vierde dag op rij in een woning gezocht... naar munitie en explosieven? Den Helder. is inderdaad goede antwoord. Het reisadvies naar welk land is aangescherpt vanwege de burgeroorlog in Syrië? Jeruzalem. Dat is Libanon. Op de Hoge Veluwe werd gisteren welk bijzonder EK gehouden? Uh, uh, ja, B brullen, brullen... Burlen is het, NK Burlen. In welke plaats zijn gisteren tegelijk 15 woningen ontruimd vanwege een verwarde buurman? Geen idee. In Walwijk. Egyptische veiligheidstroepen hebben een aanslag vereideld op een schip in welk kanaal? Het Suezkanaal. Het Suezkanaal is goed. In welk land heeft de regering in 10 regio's de noodtoestand uitgeroepen vanwege kou en hevige sneeuwval? Mag je nog beantwoorden? Canada. Het was Peru. Altijd een gokje doen hoor. Gelijk ja, precies. heb je. Dat vind ik ook. Uh, negen vragen heb jij goed beantwoord. Dus dat vermenigvuldigen wij met jouw factor van zeven. Daarmee kom je op 63 punten. Kijk, nou 48 wordt getroffen. Ik wou net zeggen, ik weet niet of het voldoende gaat zijn om weekwinnaar te worden. Maar je hebt in ieder geval uh, jouw eerdere deelname aan de quiz overtroffen. En dat is al een mooi doel, toch? Dat is heel wat waard. En bovendien krijg je twee, geluid, twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience: een mooie lunch, mok, lunchbox, radio. Allerlei Heerlijk leuke gadget van lunch, toch? Dank je wel voor het meedoen. Graag gedaan. Fijne dag toch. Als u thuis een keer mee wilt doen met de Nationale Nieuwsquiz... dan kan dat natuurlijk. Stuur even een mailtje. Met uw naam en nummer nationalenieuwsquiz We gaan straks verder met het tweede deel van lunch. Tot zo. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.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 Vanavond, 5:30 voor half 9, Avro, Nederland 2.